5 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Veel lagere en middelbare scholen bezuinigen in hun budget op het aantal leraren. Dat blijkt uit een onderzoek naar het financiële beleid van scholen... onder 1400 directeuren, managers en teamleiders. Het onderzoek werd gedaan door de adviesorganisatie voor het onderwijs CPS. Dat wilde weten wat de effecten zijn van de bezuinigingen door het Rijk. In het basisonderwijs zegt 86 te bezuinigen op leraaraantallen. In het voortgezet onderwijs is dat ruim drie kwart. Behalve op het aantal leraren wordt ook bezuinigd op de ICT-apparatuur, ondersteunend personeel en onderhoud van gebouwen. Saudi-Arabië reageert niet op het verzoek om de gevluchte Tunesische ex-president Ben Ali en zijn echtgenoten uit te leveren. Dat heeft de Tunesische interim premier Sepsi gezegd. Ben Ali vluchtte na weken van massaprotest in januari samen met zijn vrouw naar Saudi-Arabië. 23 jaar was hij aan de macht geweest. Vandaag werd bekend dat de rechtszaak tegen de voormalige president... volgende week maandag begint. Zijn zaak wordt zowel voor de burgerrechter gebracht... als bij de militaire rechtbank behandeld. Ben Ali wordt onder meer verdacht van moord en corruptie. Zijn advocaat noemt de zaak tegen de voormalige president een schijnproces. Jonge wetenschappers, verenigd in de jonge academie van de KNAW, vinden de bezuinigingen van het Rijk op fundamenteel onderzoek kortzichtig schrijven ze in een protestbrief aan het kabinet. Dat vindt dat wetenschap vooral moet worden ingezet voor commerciële toepassingen. Het kabinet wil dan ook 350 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek investeren... in topsectoren die de Nederlandse economie sterker maken. De Jonge Academie van de KNAW vindt dat het ten koste gaat van de kwaliteit... en keuzevrijheid van de wetenschap. Het weer in het oosten eerst nog wat regen, maar vannacht wordt het overal droog. Minima rond 14 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Herbert Codé. Goedemorgen, het 4 uur van de, de nacht op één. Met uh, straks om half zes, zoals gezegd, focus op de wereld. En focus op de wereld uh, praten we iedere week ja, met een uh, andere hulpverlener die ergens uh, ja, geplaatst is. En uh, vandaag praten we met een hulpverlener die uh, in Japan uh, aanwezig is. En daar uh, veel heeft meegemaakt de afgelopen maanden. Tot half zes is dus nog muziek van uh, straks uh, Godly and Cream. Ook de nieuwe single van de Nederlandse zangeres Charlie D komt eraan. Maar nu eerst Lenny Kravitz. Trader en When Will I See You Again hier in de Nacht op En voor ook nog de nieuwe single van Charlie. Die hoorde Apple trees and Buzzing bees. En we begonnen dit uur met Lenny Kravitz's It Ain't Over Till It's Over. En toen de schot Gary Rafferty begin jaren 70 aan zijn tweede soloalbum begon te werken. Met zijn oude schoolvriend Joe Egan. Besloot hij van de begeleidingsgroep meteen maar een band te maken. Steelers Wheel werd de band. En die werd later weer opgegeven in 75. En een paar jaar later kwam dan het solo debuut er toch. En dat heette City To City. Het was in 1978 en het uh, album met Gary's grootste su succes met erop deze single Ride Down the Line. Johnny hates jazz in de nacht op een, turn back the clock uit 88. Daarvoor ook nog Audrey Asset en The House Your Building. En dan een man die zijn muziekcarrière begon in de band van Linda Runstedt. En later werkte hij ook als sessiemuzikant voor 10CC, Celine Dion en Art Garfunkel. En dat is een zanger die ook regelmatig gedraaid is in de nacht op een. En uh, ja, helaas op 3 juni is overleden aan de gevolgen van kanker. Ik heb het over Andrew Gold en and thank you for being a friend. Thank you for being a friend. Andrew Galton, thank you for being a friend in de nacht op één. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En ik spreek uh, deze morgen met uh, Geert de Bo in uh, Japan, uh, woonachtig in uh, Tokio. Geert, uh, voor jou een goede middag. Goedemiddag. Goedem. Morgen is het bij jullie geloof ik. Ja, bij ons is het goedemorgen inderdaad. Half zes in de, in de ochtend. Geet jij woont in, in, in Tokio, Japan. Je hebt, uh, nou, ik kan wel zeggen, hele roerige maanden meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat je voor jouw gevoel echt in een uh, rollercoaster uh, zit. Misschien nog wel steeds van uh, emoties en, uh, en gebeurtenissen. Ja, dat klopt. Het zijn inderdaad uh, hele vreemde maanden geweest. Uh, schokkende maanden, letterlijk. Uh, en... Uh... Die nasleep, die, die, dat gaat nog even door. Ja, want, want iets meer dan drie maanden geleden uh, ja, begon dus de, de, de aardbeving. Uh, ik heb gelezen in een, in een brief op je website, een rondzendbrief. Uh, ja, dat vond ik toch wel een soort treffend om dat te, te, te lezen. Dat op het moment dat dat gebeurde, jullie waren uh, met het kind, de kinderen in de flat waar jullie wonen, in Tokio. Op het moment dat het gebeurde moesten de kinderen onder de ja. tafel en uh, bedacht je vrouw dat de deur open moest. Ja, dat klopt. Ja, waren, uh, drie van onze kinderen waren thuis. We hebben vijf kinderen. Onze twee oudste jongens uh, waren op school uh, hier 34 kilometer vandaan. En onze drie uh, jongste dochters waren thuis toen het gebeurde. En um, al heel snel hadden we door dat dit een, uh, ja, een enorm grote aardbeving was. En uh, we hebben inmiddels heel wat aardbevingen meegemaakt. Dus je weet dat je standaard dan uh, een veilig plekje zoekt. En onder de tafel is een veilig plek. Uh, en inderdaad dat je de deur openzet, omdat als het huis om te richt raakt, je uh, de deur niet meer open kunt, kunt doen en je niet weg zou kunnen als dat zou moeten. Uh, overigens uh, wonen we uh, op de 51e van een toren en uh, kun je ook niet echt weg. De liften stoppen direct en uh, de intercom roept ook echt de hele tijd blijf in je huis, blijf in je huis. Omdat is... Uh, de veiligste plek, wat heel ironisch is, omdat je je uh, verre van veilig uh, voelt als je niet eens kunt staan, omdat het zo hard heen en weer gaat en alles om je heen valt en uh, alles kraakt, het hele gebouw uh, kraakt. Uh, dus dat is uh, ja, behoorlijk beangstigend. Ja, en, en dat zeg maar de deur open moest, heb je dat een keer uh, ooit geleerd of gelezen ergens, dat je dacht van nou, dat is in, op, op zo'n moment moet je dat uh, uitvoeren? Ja, het gelijk toen we hier uh, uh, bijna acht jaar geleden uh, voor het eerst naar Japan kwamen om hier te wonen. Uh, dan uh, ja, dan de, uh, leer je inderdaad uh, de drills die bij een uitbeving horen hoe je moet zorgen voor je eigen veiligheid van je kinderen. Uh, en de Japanse overheid uh, die, uh, die um, zorgt dat regelmatig de aandacht is op televisie en kranten. En dat mensen ja, goed weten wat ze moeten doen omdat uitbevingen hier ja, uh, ja, bijna letterlijk aan de orde van de dag zijn. Ja, want als er dus een aardbeving uh, uh, gaande is of als ze merken dat het eraan komt... dan gaat de tv en radio schakeld over naar speciale uh, waarschuwingssignalen? Ja, dat klopt. Eigenlijk binnen uh, Heel soms tegenwoordig is het zelfs zo dat soms enkele seconden voor een aardbeving komt er een waarschuwing. Uh, dus als je de televisie aan hebt staan dan, uh, dan hoor je dat uh, sommige nieuwere gebouwen hebben zo'n alarmsteen... maar dat gaat echt om enkele seconden vaak maar... Maar um, als er een uitbeving is, dan is sowieso eigenlijk binnen een minuut daarna komt de eerste berichten over ja, wat er aan de hand is, waar de uitbeving is, hoe groot die is, of er een met name of er gevaar is voor een tsunami en vloedgolf. Uh, om ja, dat grote consequenties kan hebben, dat hebben we die ook gezien. Ja. En, en op die bewuste dag dat het dus gebeurde, dat je dus onder de tafel zat, met, met, met, je, met je gezin. Uh, hoe lang duurde dat eigenlijk? Hoe kan je dat nog, weet je dat nog hoe dat ging? Ja, ja, dat weet ik heel goed en ik denk ook niet dat ik gauw nog uh, die uh, momenten zal vergeten. Uh, dit was eigenlijk een hele lange aardbeving, de aardbeving is zelf al. Um, en ja, een beetje technisch, maar er zijn allerlei verschillende soorten aardbevingen. Je hebt aardbevingen die vrij diep in de aardkorst zitten. Uh, en deze was vrij uh, ondiep, wat voor, zeg maar, lange golven zorgt, waardoor ons gebouw ook uh, uh, relatief heel hard heen en weer voor de hoge toren... Um, ze hebben snel inderdaad die televisie aangezet en uh, ik heb geprobeerd uh, onze twee, uh, uh, de trailing die we hebben, die uh, uh, nu anderhalf zijn, mm -hmm. uh, uit bed te halen. Die lagen net een middagditje te doen, en, maar ik kon niet staan. Dus ik herinner me nog heel goed de moeite ja, die ik had om ze bij ons te krijgen onder de tafel. En dat ging eigenlijk enkele minuten door. En omdat ons gebouw zo heftig heen en weer ging, uh, bleef het, nadat de echte schok min of meer voorbij was, bleef het gebouw heel lang uh, heen en weer slingen. Uh, en um, het stond eigenlijk nauwelijks nog stil toen er een hele grote tweede aardbeving uh, kwam. 30 minuten na die eerste. Um, en um, ja, dat maakte ons ook echt totaal in verwarring van wat is hier aan de hand. Uh, en de eerste drie jaar heeft ons gebouw eigenlijk niet uh, stilgestaan. Omdat na die grote schokken kwamen er steeds kleinere schokken. Uh, inmiddels zagen we uit ons raam dat er brand was op uh, plekken in de stad. Uh, en op televisie zagen we... Direct werden ook die tsunamis aangekondigd. En die eerste beving, uh, die tsunamis waren al redelijk heftig. Uh, twee tot drie meter werd aangekondigd. Maar die, die tweede beving van uh, kwart over drie, daar was opeens sprake van tsunamis van een hoogte van tien meter. Uh, dus ja, dat waren hele, dat eerste uur, uh, hele angstig momenten van wat is er aan de hand in Japan. Dit is zoiets groots, dit, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Uh, wat komt hier allemaal op ons af? En, en wanneer kwam je er echt achter zeg achter maar, hoe groot uh, ja, de, de, de ramp en de ravage was? Was dat toen je weer uh, zeg maar, de, ja, het straatleven inging? Of was het echt dat je het via de tv binnenkreeg van wat er op andere plekken in Japan gaande was? Ja, al heel snel via de televisie. Um, die televisie liet we aan, want Dat is je enige bron van informatie op dat moment. En uh, dus ze kunnen redelijk die uh, vloedgolven uh, uh, aankondigen. Dus al rond zeg maar een kwartier na die eerste beving zou de eerste vloedgolven komen. En... Ja, blijkbaar waren de helikopters in de lucht. Hoe dat is gaan, weet ik niet, maar direct kwamen er live beelden uit. Zag je dat water, dat land inkomen en alles eh, verwoestend meningen vanuit de lucht. Eh, de, de, de bekende beelden uh, van het vliegveld in Sendai, wat ondergelopen was, dat, dat zag je live op televisie gebeuren. Uh, op alle, alle plekken. En ondertussen was het hier bij de donker omdat er in de. Uh, aan de rand hier van de stad een uh, raffinaderij uh, volledig in brand stond. En die rook die trok hier ons langs over de stad en Dus het waren hele angstige, Het was niet alleen die ja. beving, zeg maar je had iets van... er hey, zijn zulke grote uh, krachten, zeg maar, uh, richt die verwoestingen aan. Dat, dat was gewoon heel beangstigend. Ja. En zijn er op dit moment, ja ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk heel veel naschokken geweest. Maar heb je daar recent ook nog mee te maken gehad met kleine naschokken? Ja, die, die naschokken die blijven. Men zegt dat deze beving zo groot is dat de verschuiving in, in meters van die aardkosten... ...kost zo groot is dat dat een jaar ongeveer kan duren, de naschokken. Ze worden duidelijk wel minder. Um, en, um, dus het is niet meer dat je iedere dag ze voelt. Uh, maar ze zijn er nog steeds uh, regelmatig. En je schrikt ook direct weer. Uh, ja. Je ziet opeens de lamp gaan bewegen en je voelt wat uh, onder je voeten. En dan heb je gelijk iets. Je weet niet, gewoon nooit. Is het inderdaad een naschok of is het weer een, een of is het andere echt, beving? Ja. In um, dit gebied, in zuiden van Tokio, wordt een hele grote beving verwacht. Dus je weet gewoon, uh, het duurt een paar seconden voordat je weet van nou, is het inderdaad gewoon een naschok uh, of is er weer ergens aan de hand. Ja. Yeah. Heftig. Je, je werkt voor de, voor de GZB in, in Tokio. Je doet onder andere aan evangelisatie onder uh, Juppen. Je hebt ook een gemeente waar je uh, leiding aan geeft. Uh, op een gegeven moment toen de, de, de aardbeving is, uh, heeft plaatsgevonden... Toen ben je ook naar Nederland weer gegaan. Hè? Dat was eigenlijk vanuit de organisatie die zeiden... Van, nou, het is beter voor jou en voor je gezin om hier nu weg te gaan. ja dat klopt, Het is eigenlijk een beetje apart gegaan. wij hadden al uh, langer van tevoren helemaal los van die aardbeving... en uh, zouden we op reis gaan naar Amerika met ons gezin. Uh, het was een studiereis, uh, zouden we daar uh, twee weken zijn. Uh, en dat uh, ja ons vertrek was gepland drie dagen na de aardbeving. Uh, en we hebben dus wel heel getwijfeld van moeten we dat doen. Uh, maar ook onze organisatie heeft aangeraden ga gewoon. en daar zijn we uiteindelijk ook heel dankbaar voor omdat op de dag dat we naar Amerika vertrokken kwam ook het bericht dat de ambassade ook Mensen in Tokio oproepen de Nederlandse ambassade, om uh, weg te gaan. Uh, want inmiddels was er de dreiging van die kerncentrale bijgekomen. Uh, dus ja, wij zijn heel dankbaar geweest dat we uh, uh, op dat moment weg konden. Alleen toen we onze reis in Amerika uh, uh, weer terug zouden gaan, uh, toen werd uh, geacht dat de situatie gewoon met name voor de kinderen niet stabiel, niet veilig genoeg was. En zijn we via Nederland uh, teruggegaan, Dan zijn we nog ruim twee weken in, in Nederland uh, verbleven, gebleven. Ja. Was het niet een heel dubbel gevoel voor jouzelf? Uh, om even weg te gaan van de plek waar je eigenlijk werkt met, met, met de mensen. Om ze even achter te laten? Ja, dat was uh, heel dubbel. Ik heb er ook echt uh, heel erg uh, mee geworsteld. Uh, het net gevoel van um, weglopen. Ook al was die reis uh, gewoon gepland. Um, maar uh, ja ik werd wel heel erg verscheurd inderdaad. Van, uh, dit is juist een tijd dat ik ook... Uh, uh, bij het Frans volk moet zijn en helpen waar dat kan. Um, maar tegelijkertijd heb je ook een gezin waar je uh, je allereerst voor verantwoordelijkheid naar uitgaat. We hebben kleine kinderen, baby's uh, van ruim een jaar ook. Um, en uh, ja, de, de, dat was een hele moeilijke beslissing inderdaad. En gelukkig is er ook een organisatie die ons heeft uitgezonden, die ons daar heel uh, ja, deskundig in heeft begeleid. En, uh, uh, omdat we net heel verscheurd werden. En zeker als man ik wil je heel graag natuurlijk ook doen. Hè, direct vanuit onze gemeente kwamen er ook hulpacties op gang. het brengen van goederen naar het noorden en dergelijke. En dat je, die daar dagen natuurlijk ook graag je steentje aan bijgedragen. En, uh, en ja, dat, dat kon helaas niet. Maar gelukkig hebben we wel op afstand veel, uh, veel kunnen doen. Ook in het bemoedigen van mensen in de gemeente. Uh, met name ook in het werven van fondsen. Uh, hebben we gelukkig uh, een flinke steen bij kunnen dragen. Ja. Want hoe gaat het nu met de, de gemeente waar je, waar je werkt? Hebben jullie nu, uh, merk je dat, het, dat, dat, dat de band anders is? Dat je ook op andere manieren nu uh, aan het werk bent dan, dan voor de aardbeving? Uh, ja en nee. Gelukkig is heel veel weer terug bij het oude in Tokio. Uh, Tokio zelf is uh, uh, niet zo heel hard getrokken. Ik bedoel, de aardbeving is hier heftig geweest. Maar... En niet zozeer schade of slachtoffers. Um, uh, maar de realiteit van Japan is gewoon heel anders geworden. En er is zo'n enorme uh, verwoesting geweest. Dat heeft letterlijk uh, ja, Japan ook uh, de ziel van Japan door elkaar geschud. En dat is in Tokio heel goed te merken. Uh, die eerste ja, twee maanden na de aardbeving is het leven heel ontregeld geweest in Tokio. In eerste instantie, omdat uh, alle openbare voer hier stil heeft gelegen uh, en uh, ja, dat zijn letterlijk de, de aderen van de stad. Uh, maar verder veel meer nog emotioneel de mensen. Uh, uh, de, de schok die ze meegemaakt hebben. Uh, de eerste weken is, uh, zijn de winkels heel leeg geweest, de hele bevoorrading uh, uh, uh, lag overhoop. Uh, mensen moesten... Uh, uh, de elektriciteit... Er was een enorm tekort in elektriciteit, dus uh, treinen reden niet op tijd. Uh, heel veel mensen op, uh, in kantoor. Uh, ...om niet naar hun werk komen. Uh, mensen die in bedrijven werken waar buitenlanders werken... ...die waren verdwenen, dus er lag veel meer werk. Dus het zijn hele chaotische maanden geweest. En dat heeft ja, niet alleen een praktische kant gehad... ...maar ook wel een emotionele kant. En dat hebben we met name in de gemeente gemerkt... ...dat mensen ja, heel veel onrust, heel veel zorgen kenden... Uh, ...en tegelijkertijd ook heel schuldig over voelen. Van, hé, hey, ik maak me zorgen over mijn dagelijks leven hier. Mijn leven is niet meer zoals het was. Uh, maar de echte nood is in het noorden... Um, en mensen voelden zich heel schuldig, worstelden daar heel erg mee met hun eigen gevoelens over het leven hier, toch gewoon echt een nood in het noorden. En daar hebben we als gemeente natuurlijk, ja, met name door pastorale zorg, door begeleiding van mensen veel aan kunnen doen. Dus dat heeft ook de afgelopen maanden heel goed ons werk bepaald. Ja, en op een gegeven moment, je vertelde net even kort dat je natuurlijk in Nederland bent geweest, toen ben je weer teruggegaan. En toen op een gegeven moment ben je ook naar het getroffen gebied zelf gegaan hè. Ja, dat klopt. Ik ben een aantal weken geleden inderdaad zelf gegaan um, met uh, een flink team van vrijwilligers uit uh, zeg maar, jonge, uh, juppe, professionals die in de stad werken, die gewoon hun uh, drukke baan hebben en die eigenlijk alleen in het weekend tijd hebben om dat te doen. We hebben we een, uh, ja, wat we noemen, 24 uur uh, volontiertrip uh, georganiseerd waar mm -hmm. we vrijdagavond heel laat vertrekken en zaterdagavond weer terug zijn. Uh, en uh, waar we uh, um, Voedsel brengen, uh, eten koken voor mensen, uh, uh, andere spullen brengen die ze nodig hebben, uh, mensen bemoedigen met mensen te praten. Uh, en dat, uh, ja, dat is heel schokkend geweest om daarin te, te zien, hoe ook, uh, ja, drie maanden na uh, die aardbeving, uh, hoe, uh, hoe groot de nood nog is, uh, hoe groot de verwoesting nog is. Um, en uh, ja, dat is heel schokkend. Ja, want, want uh, je, je was daar op een gegeven moment ben je dus na, naartoe geweest. Er zitten ook nog heel veel mensen in, in opvangkampen. Um, kan de overheid daar wat voor betekenen voor die mensen? Is er, is er nog een soort uh, ja, een, een toekomst voor die mensen? Hebben ze nog uitzicht of is het momenteel echt afwachten... en, en weten ze niet waar ze aan toe zijn? Ja, dat laatste is met name geval. De overheid doet uh, wat ze, ze kan. Uh, met name in het voorzien in uh, tijdelijke huisvesting... Uh, inmiddels uh, uh, zijn er ook zo'n 30.000 uh, tijdelijke huizen neergezet. Uh, kleine units waar mensen uit de opvangcentra toe kunnen. Maar er zitten nog steeds 90.000 mensen in die opvangcentra. Uh, en uh, ja, men verwacht niet dat het voor uh, uh, september dat die mensen ook uh, daar toe kunnen. Uh, maar dan is er nog een hele grote categorie. En dat met name wij, wij bijvoorbeeld ook hulp omverlenen. Mensen die uh, niet in de opvangcentra zitten. In hun huizen die half verwoest zijn. ...in het gebied waarmee ik een aantal weken na, uh, geleden naartoe ben geweest. En moet je je voorstellen dat de tsunami daardoor een woonwijk is gegaan... ...een woonwijk die vrij dicht bij de kust ligt. Uh -huh. uh, en die heeft uh, ja, zeg maar de eerste verdiepingen tot de eerste verdieping van de huizen... Uh, ...alles verwoest, zeg maar. dus auto's zijn in de huizen geramd. Uh, het water heeft daar tot uh, de eerste verdieping gestaan. Uh, en uh, de huizen die nog staan, daar leven op de tweede verdieping... ...leven met name uh, gezinnen daar, soms met meerdere gezinnen bij elkaar... Uh, en uh, ja, de hulp van de overheid bereikt die mensen eigenlijk uh, nauwelijks. Uh, dus daar is een enorme nood. En uh, sommige supermarkten in bepaalde gebieden zijn wel weer open, maar dat uh, is een andere realiteit. Dat heel veel van de mensen die getroffen zijn, waren afhankelijk van bijvoorbeeld de visserij. Tienduizenden uh, mensen daar uh, werken in de visserij en die industrie is volledig verwoest. Daar. Dus mensen zijn niet alleen heel veel uh, vrienden, familie, spullen kwijt, maar ook hun banen en, werkt, baan en ja. mogelijkheid om een inkomen te voorzien. Dus ook al ze, zijn er spullen op sommige plekken weer te kopen, men kun, mensen kunnen ze niet kopen omdat ze uh, geen inkomen hebben. En, uh, en dus ze zijn, uh, ja, dat is natuurlijk een enorm structureel probleem wat uh, wat heel lang gaat duren voordat daar weer, uh, uh, ja uitzicht is. Uh, heel, voor heel veel mensen ziet in die zin de situatie op dit moment wel hopeloos uit. ja. En, en daar komt dan denk ik nog bij kijken dat er nog steeds uh, de problemen zijn met de kernreactoren waar nog steeds uh, hoge concentraties stralingen in de lucht zijn. Um, is daar nog uh, gevaar voor de mensen die daar dichtbij wonen of gevaar voor voedsel dat het uh, dat het erin kan zitten? Uh, ja die en dat is natuurlijk heel ontzettend moeilijk schatten. Er is zo'n enorme hoeveelheid informatie over die straling. Uh, ik, we hebben het idee dat het uh, gevaar voor het voedsel... dat dat allemaal een redelijk onder controle is. Er uh, is een groot gebied rondom de centrale... en dat is recent ook uitgebreid wat onbewoonbaar is verklaard... waar, mensen, waar duizenden mensen uh, ja, moeten evacueren... vanwege de, de straling die daar uh, jaren of decennia op blijft. Um, maar er is... Ja, met name in Japan ontzettend wantrouwen over wat er nu precies echt gebeurd is. Er komt steeds meer informatie vrij, dat het wel echt een meltdown is geweest. En, um, de, de, de Men is ontzettend ontevreden over hoe de, uh, de overheid ook gereageerd heeft. En men vertrouwt eigenlijk de overheid ook helemaal niet. Daar ben ik zelf heel geschokt over geweest. Naar de terugkomst hier ook wat een diep wantrouw er is. Mm -hmm. ten aanzien van de informatievoorziening, zelfs ook naar de media toe, maar ook uh, naar de overheid toe. Uh, dat ja, mensen gewoon echt niks van geloven wat er gezegd wordt. En, uh, en, ja, en diep die van te houden. En heeft dat dan ook mee te maken dat zeg maar. Kijk, de, de berichten die uh, ik hier in Nederland meekrijg, is dat de economie is gekompen eerste kwartaal. Uh, IMF roept Japan op staatsfinanciën op orde te brengen. Uh, boeren zijn duper geworden van de kernramp. Dat ze ook uh, op die manier het vertrouwen kwijt zijn. Omdat het niet snel genoeg vanuit de regering dat ze informatie krijgen uh, van hulp. En dat er ja, dat is een beetje. Uh, ja, uitzichtloos uh, daar nu zitten. Heeft het daarmee te maken? Ja, dat, is, dat heeft allemaal mee te maken. Maar het is niet wat nu opeens uh, gebeurt. Want dat is al de laatste jaren. Japan zit eigenlijk al twintig jaar in, een, in een, een diepe economische dip. En uh, regering na regering probeert daar wat aan uh, te doen. En uh, ja, dat, dat uh, lukt steeds, maar niet in dit week komt er eigenlijk bovenop. We hebben net de, de financiële crisis gehad... Die, uh, niet zozeer de financiële sector in Japan heeft geraakt, maar met name de, uh, de industrie. Dus de Japan is ontzettend afhankelijk van de auto-industrie en elektronica. En die heeft door de, de, de, de financiële crisis een enorm klap gehad. En daar, nou, daar klopt men net uit het dal. En nu komt dit eraan. En weer, die auto-industrie is heel geraakt, omdat de hele uh, uh, uh, ketting van uh, uh, wat bij automaten hoort heel gebroken is. Dus, uh, en opnieuw ja, uh, staat de economie uh, van Japan uh, uh, ontzettend onder druk. Uh, plus inderdaad dat de overheid hun financiën niet op orde hebben. En dat zijn geen nieuw probleem. Dat speelt al heel lang. Uh, maar dit lijkt alles heel inderdaad te, te verergeren. Ja. Uh, plus dan inderdaad een, een wantrouwen wat er is onder de bevolking uh, naar opzichte van de overheid dat die er hier kan kunnen doen. Dus ja, dat, je merkt ook dat er uh, ontzettend ja, zorg geleverd onder de bevolking. Ja, en heb je dan het gevoel dat daar dat politiek ook nog wat echt gaat gebeuren? Dat er, ja, dat er echt druk op, op, op komt te staan? En dat er op een gegeven moment weer uh, ja, misschien andere partijen... die ook meer naar voren komen, campagne gaan voeren? Uh... Ja, nou, het is politiek al jaren onrustig in Japan. Uh, de laatste vier, vijf jaar heeft de, de, de minister-president... nooit langer dan één jaar uitgehouden... Uh, en uh, ook nu uh, zit dat er weer aan te komen. De huidige uh, minister-president zit uh, precies een jaar. En uh, alle nieuws wordt nu echt gedomineerd door uh, de roep om zijn vertrek. Uh, en ja, natuurlijk maken oppositiepartijen hier uh, uh, heel gebruik van om uh, het te laten zien hoe uh, incompetent uh, de premier is. En hoe nodig het is dat zij uh, uh, aan de macht komen om uh, die uh, wederopbouw uh, te leiden. Uh, wat ons verschrikkelijk verbaast. Uh, Japan is in zo'n uh, diepe crisis, dan zou je verwachten dat er een enorme eenheid is. Ja. Uh, dus als de, eerst maar tijdelijk uh, in de politiek. Dat partijen samenwerken in een, uh, in een regering van eenheid voor, uh, voor een bepaalde periode. Uh, en in plaats daarvan uh, ja, uh, vechten ze elkaar de tent uit. En ja, dat mensen raken er alleen nog maar meer ontgoocheld uh, door. Uh, dus Ik zie je dan ook reacties van mensen in, uh, de ramp, in het rampgebied. Ja, dat voor mensen natuurlijk onbegrijpelijk. zijn leven in, in diep ellendige omstandigheden en alles verloren. En de politici, in plaats van te helpen, vechten elkaar de tentijd. Dus ja, dat, dat blijft heel spannend hoe zich dat gaat ontwikkelen. Het, is, het lijkt onvermijdelijk dat de huidige minister-president het veld moet ruimen. Maar ja, wat er dan gaat gebeuren, het is mij nog de vraag of dat nou zo snel weer uh, betere oplossingen biedt. Er is wel sprake inderdaad van een regering van, van een eenheid met verschillende. Partijen die voor een half jaar of langer dan een regering vormen. maar Het is maar de echte vraag of dat gaat lukken. Ja. Heb je het gevoel dat er, dat er ja, genoeg hulporganisaties actief zijn op dit moment in Japan? En dat die een, een kleine bijdrage kunnen leveren? Ik kan ik heel moeilijk inschatten of er genoeg is. Ik weet wel dat er ontzettend veel gebeurt. Dat vanuit de hele wereld een gigantische uh, hulp is in organisaties en geld... Um, ja, ik, wat ik wel weet is dat er nog enorme nood is, dat er ook nog langdurige hulp uh, van buitenaf ook nodig is. Dit, dit is, gaat om zo'n groot gebied, om uh, zo'n grote ramp, dat ook uh, Japan dat gewoon zelf niet, uh, niet uh, alleen kan. Um, uh, maar goed, het is wel inderdaad heel bijzonder om te zien hoe we er, uh, internationaal de hulp geschoten zijn. Dus wel zie je dat bijvoorbeeld de, de vrijwilligers die uh, helpen dat dat heel gaat afnemen is. Zowel vanuit het buitenland als ook in Japan. Uh, en ja, dat is uh, wel zorgelijk, ook omdat er gewoon nog heel veel extra hulp nodig is uh, om uh, uh, mensen te helpen in de getroffen gebieden. Ja, ik uh, vertel er even voor de mensen die je net inschakelen. Je werkt dus in, in Tokio, je doet uh, evangelisatie onder, onder de Juppe voor de, de GZB. Uh, de, de komende maanden uh, Beek, en weken, je bent natuurlijk ook al. Ja, denk ik langzaamaan weer aan het vooruitkijken kijken en plannen aan het maken voor de lange termijn. Maar wat staat er komende week eigenlijk op, op het programma voor jou? Ja, nou Elina, mevrouw en ik zijn uh, niet heel direct bij de uh, noodhulp betrokken. Daar hebben we een aparte organisatie voor opgezet binnen onze gemeente. Uh -huh. en wij zijn met name voor het gemeenteopbouwwerk... dus het, de pastorale zorg voor de mensen het contact leggen met nieuwe mensen... Uh, maar we proberen die twee ook wel bij elkaar te brengen. We bijvoorbeeld over uh, drie weken gaan we opnieuw met een team van uh, uh, jonge professionals uit de stad. Uh, Zo'n uh, uh, reis in het noorden maken, waar ze als uh, vrijwilligers helpen. We zijn bezig met de voorbereidingen daarvoor. En verder proberen we uh, het pastorale werk, de dus bemoedigen van de mensen. Uh, uh, dat is een belangrijke taak die gewoon doorgaat. Um, voorbereiden van allerlei activiteiten. Uh, dat ligt op ons bordje, uh, ook al voor de herfst. Uh, we hebben een, een maand waarin we uh, met name aangeven voor kunst. Uh, en Daar hebben we een aantal activiteiten, een, uh, een uh, dansevenement, uh, een filmevenement, een uh, daar zijn we het ook mee bezig met de voorbereiding. Dus uh, ligt uh, genoeg op ons bordje. Ja, en, uh, en dan ben ik nog even benieuwd naar hoe, het, hoe gaat het verder met de met, met de kinderen. Die uh, een aantal zitten er op school, uh, zoals je vertelde. Uh, wordt er op school nog met een speciale manier. Uh, ja, wordt daar nu nog uh, aandacht naar besteed in de lessen over hoe het er nu aan toe gaat in de, nou, de andere delen van Japan? Ja, de scholen hebben. Uh... We hebben daar veel aandacht voor, met name ook de, de school waar onze jongeren op zitten, een, een, een christelijke internationale school. Uh, daar is hele goede begeleiding geweest, ook van de kinderen, uh, na, de, uh, na wat alles gebeurd is. Heel veel van de ouders in de school, met name ook voor kinderen van, uh, van zendelingen, voor een derde van de kinderen zijn uh, zendelingen kinderen. Uh, En heel veel van de ouders zijn inderdaad betrokken, ook bij de noodhulp. Uh, en daar wordt veel over gepraat. Er uh, is heel veel uh, ja, ook, uh, zeg maar, verwerking geweest toen, in, de, in, de, in de les. Uh, onze dochter zit op een Japanse kleuterschool. Je merkt dat de aanpak daar veel meer uh, praktisch is van uh, um, uh, voorbereiding voor als er weer een aardbeving gebeurt, wat doe je dan? En, okay. uh, uh, wat toch onze je wel ja, best uh, uh, heftig vindt, hè, want ze heeft dat heel intens meegemaakt. Ja. Ze is er echt ook, uh, heel lang mee bezig geweest met verwerken en uh, iedere keer door die oefeningen die noodzakelijk zijn, wat heel goed is, maar komt het ook alweer heel dichtbij voor de... maar er komt toch niet weer een aardbeving? En ja, we moeten natuurlijk zeggen, ja, maar dat, dat kan wel. Uh, en uh, dus zo gaan de, er wordt op verschillende manieren mee omgegaan... maar er is absoluut, absoluut heel veel aandacht voor, uh, voor alles wat er gebeurd is. Ja, ja. Als ik het zou uh, horen, heb je, heb je uh, veel uh, ja, heftige en moeilijke momenten meegemaakt... maar er staan wel weer uh, uh, mooie dingen voor je te wachten... als ik het uh, zou horen en, en, en ook heb gelezen van je ja precies en gelukkig ook heel veel uh, gebeuren ook mooie dingen dat is ook wel in het, zoals ik zei heel bijzonder om te zien alle hoop die er is uh, we kregen een berichtje inderdaad dat de afgelopen zondag uh, op opwekking dat daar meer dan 50.000 mensen uh, een uh, flashmob hebben gedaan met papieren laten zien dat uh, we love you Japan we pray for you en dat is geweldig bemoedigend om te zien hoe uh, ja, uh, over de hele wereld mensen inderdaad, Japan niet vergeten, uh, bidden en uh, meeleven, uh, geven. En uh, dat is geweldig bemoedigend. Dat zien we hier in Tokio ook in de gemeente uh, gebeuren. Ja, ja, mooi om te horen. Ik wil je heel veel uh, sterkte en succes wensen in, uh, in Tokio met, uh, met al het werk. Mensen kunnen via de website eo.nl uh, slash de nacht op 1 uh, doorklikken naar jouw website. En daar kunnen ze ook op de hoogte blijven van, uh, van, uh, van alle laatste ontwikkelingen die jij uh, daar doet. Voor je werk. Ik wil je bedanken voor je tijd, Geert. Het Heel lijkt me Ja, en een prettige dag voor jou ook. En tot zover, focus op de wereld, het onderdeel waar we een gesprek hadden met Geert de Bo in, in, in Tokio. En ik zeg het nogmaals, de doorklikken naar de website kan via eo.nl/slash de nacht op 1. We gaan naar muziek nu nog van Bruce Springsteen. Dit is I'm on Fire. Tot 1985, Bruce Springsteen en I'm on fire aan het einde van De, de Nacht op 1. En zometeen om zes uur is er het, uh, het nieuws. En daarna is er het Radio met Lara Rentsen en Marcel Oosten. En dan uh, wordt u op de hoogte gebracht van het laatste nieuws in Nederland. En natuurlijk ook alles daarbuiten krijgt u mee. Ik wens u voor nu nog een uh, hele prettige dag. En wilt u meer informatie over het programma De Nacht op 1... dan kan dat via de website eo.nl slash op 1